Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het agentschap Telecom waarschuwt dat zogenoemde slimme apparaten makkelijk te hacken zijn. De toezichthouder noemt het een steeds groter probleem. Het gaat om apparaten die verbonden zijn met het internet, zoals webcams, maar ook thermostaten en koelkasten. Het kabinet werkt al aan een keurmerk, maar daar moet volgens het agentschap Telecom meer haast mee worden gemaakt. De minister van Engelshoven ziet geen reden om hard in te grijpen tegen de opmars van buitenlandse studenten en de Engelse taal in het MBO en hoger onderwijs. De Landelijke Studentenvakbond vreest dat Nederlandse studenten verdrongen worden, maar daar is volgens de minister geen sprake van. Ze benadrukt dat de Nederlandse kennis-economie internationale studenten hard nodig heeft. Bij een woonwagenkamp in Os is vannacht een man doodgeschoten. Hulpdiensten vonden hem zwaar gewond op straat. Reanimeren hielp niet, hij overleed ter plekke. De schietpartij trok veel bekijks. De gemoederen liepen hoog op en de politie vroeg om extra versterking. De politie in Os denkt te weten wie het slachtoffer is, maar wil eerst meer onderzoek doen. Er is nog niemand aangehouden. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen, net als twee anderen in de top van het leger. De Amerikaanse functionaris zegt dat er binnen het Noord-Koreaanse leger oneenigheid was over de eis van Amerika dat Noord-Korea moet stoppen met het ontwikkelen van kernwapens. De legertop wilde vermoedelijk vasthouden aan het kernwapenprogramma. Volgende week ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar. In Rotterdam gaan formatiegesprekken beginnen zonder de grootste partij, Leefbaar Rotterdam, van fractieleider Eertmans. Zes partijen gaan met elkaar onderhandelen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Tot nu toe zat de formatie vast, onder meer omdat de VVD en Leefbaar Rotterdam alleen met elkaar in een coalitie wilden. De VVD gaat nu toch zonder leefbaar de onderhandelingen in.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 Souris ZANG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 No, From the root to the boot, cause we don't follow suit. On your own behalf, you know. Ja, we kunnen tegenwoordig gewoon gauw ouwe noemen deze single. Yo, the, the stereo MCs and lost in music. Met My Name is Rob. Dus.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 Elkaar informeert als zij een NL-alert ontvangen. Dus maandag om 12 uur ontvangt u er zo één op uw mobiel. Ja, en ik heb gehoord als je een beetje een nieuwe telefoon hebt, dat het gewoon automatisch oh. uh, ingesteld is. Dus dan ontvang je hem vanzelf aankomende maandag. Dat is testbericht van NL Alert. We gaan weer lekker de muziek draaien. Uh, Zuiderbuur Milo Meskus is hier. So hard to keep us forever and ever But all of my efforts don't really matter.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 I'm Met een zee van muziek en een golf van informatie. Zie het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 Can't tell me nothing bossed up and not I changed the game is my big bronze boogie, got all them girls shook, shook My big fat ass, got all them boys shook We're huh. from dollar bills and I be popping rubber bands Bruno know to saying? me while I do my money dance Like, flexing hey. hey. on the ground like, hey. hey Hit that little John. Okay okay, okay, okay, okay Oh yeah, we up and finessin' getting paid. Ooh, don't we look good together? Together, together? There's a reason why they watch all night long And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 Nou heb ik net niet helemaal goed geluisterd naar Albert-Jan... toen je het weerbericht deed voor de komende dagen. Blijft het nou vanavond droog tijdens het festival... of moeten we een pluutje meenemen? Een klein pluutje. Een klein plutje. Ja, die, ja, ja, ja, ja, die kennen we van links. Die kennen we van links. Heel goed, een klein plutje. Dus klein vanavond voor de Als zekerheid. naar het uh, muziekfestival uh, toe gaat. En daarover straks veel meer. We het van Zandvoort... met een zee van muziek en een golf van informatie... op 106.9 FM. VFM. En hier is de nieuwe single van Jean-Paul... Nou, misschien komt deze plaat uh, straks nog wel uh, veel uh, langer voorbij. Maar we gaan uh, live schakelen met het uh, tennispark De Glee. Want er wordt vandaag uh, weer getennist. Aan de telefoon hebben we Joop van Fresh Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Rob en Robusan en Luisteraars uiteraard, Ja, welkom op Tennispark de Glee waar zojuist de dames van uh, de wedstrijd uh, Tennisclub Zandvoort tegen uh, Leeuwburg is afgelopen. En dat is uh, voor Zandvoort uh, gemengd gegaan. Want uh, als eerste uh, ging. Uh, Even kijken, um, Queen Lemoyne tegen Anik Melgers, de baan op, de baan 2. Die was erg snel klaar, Lemoyne, Die wint met 6-0 en 6-1. Dat was echt een, een, ja, een koekiepartij binnen 5 minuten, 50 minuten. Maar baan 1 was een heel ander verhaal. Daar moest Letje Kerkhoven te spelen tegen Valentini Gramato Populou. Jawel, Gramato Populou, uh, Griekse.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 En hij heeft ze misschien wel aangetrokken, want ze verloor die set met 7-5. <coughs> en zojuist, na dik 2,5 je tennissen, is dan ook de derde en beslissende set afgelopen... met een uh, entree voor Zandvoort. Oftewel uh, 6-4 uh, was het voor, nee 6-3 was het voor uh, Gamma de Dus ja, het is nu 1-1 in de wedstrijd. En uh, maand 2 is bezig, Yannick Mertens een Belg tegen Niels Maar uh, Yannick Mertens is al een paar jaar speelt hij voor Zandvoort... En die heeft de eerste set verloren met 4-6. En staat in de tweede set met 3-2 voor op eigen service. Ja, en die wedstrijd is toch niet afgelopen, die partij. Die komt misschien later nog wel even bij je terug. Dus dan verstand is 1-1 in de wedstrijd. Stamford tegen Leeuwburg. Dankjewel, Jap Fris. En uh, straks uiteraard weer uh, meer het vervolg van de wedstrijden van vandaag. <middels> dad, we mm. you know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Mm. Love the energy where you bring it to rocks. In yellow paper in your ever low heart. And mm. the queen, yelling house, and you never yet slap. I know I see put me one feat. My eye that fun she precise and exact. Good low. you don't talk out. Curly like of the best when I spread them into a part. Ah. You're not open. Swing. even in de herkonsing. Deze van Jean-Paul en David Ketta. In de nieuws zo heet met Love. Daarvoor trouwens, jouw vrede van live vanaf de glee. Spannend daar, Albert-Jan, op dit moment tijdens het tennissen. Ja, maar ook de stand overal, is, momenteel Zandvoort wel, staat wel op nummer 1. Ja, dat is waar met drie, drie gespeelde partijen, en Leeuwenberg. Tweede met twee gespeelde wedstrijden. Dus dat is een belangrijke pot uh, vandaag uh, op de Glee. Nogmaals, als u tennis wil zien, u bent van harte welkom op uh, tennispark de Glee. De entree is gratis en u ziet tennis van het hoogste niveau. Dat is zeker zo. Zo speelt elk jaar uh, op hoog niveau tennis. En daar zijn we uiteraard trots op. En hier is Bluff en kijk er naar in zouten. Uh, Niets is beter dan met jou. De koud tot Er zijn mensen die naar landen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 Schoonberg, zie jou lach, ik hou je vast. Het is perfect, jij en ik, een mooie dag. Ah, Zomerzon, blauwe zee.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 En dat tap gaat al eerder open hoor. Die is om zes uh, uur geopend. Dus dan ben je van harte welkom. We gaan op naar het nieuws. En weer van drie uh, uur. En dan zijn we er nog twee uur lang. Straks na drie uur tussen drie en vijf. Graag tot zo!